De vakbond vraagt de regering Monti om in deze economische crisis de rijken in Italië meer te belasten en de ouderen meer te ontzien. Consumentenclaim heeft dit weekende meer dan 7500 meldingen binnengekregen van mensen die denken dat ze te veel hebben betaald voor hun televisie. De consumentenorganisatie wil een massaclaim indienen tegen de makers van televisies. De Europese Commissie legde zeven bedrijven, onder meer Philips, Samsung, LG en Panasonic, een boete op van in totaal anderhalf miljard euro voor verboden prijsafspraken. De fabrikanten hebben de prijs van tv's en computerbeeldschermen tussen 1996 en 2006 illegaal opgedreven. Volgens consumentenclaim hebben mensen jarenlang teveel betaald, gemiddeld zo'n 10%.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 Tijdens een mis in de Rooms-Katholieke Kerk van Leg... is stilgestaan bij het ongeluk van prins Friso vandaag een jaar geleden. De pastoren verreerden tijdens de mis verschillende keren aan het ski-ongeluk. Er waren veel mensen aanwezig bij de mis waar de pers niet welkom was. Op het altaar van de kerk stond een foto van Friso omringd door kaarsen. In het Duits en in het Nederlands werd gebeden... om kracht voor de prins en zijn gezin.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 Tijdens het WK Allround heeft Sven Kramer zijn zesde wereldtitel veroverd. Hij is de eerste schaatser in de geschiedenis die dat heeft gepresteerd. Irene Wüst behaalde haar vierde wereldtitel. en Daarmee evenaarde zij de prestatie van Atje Keulen-Deelstra. Bart Swings schreef ook geschiedenis. Hij haalde als eerste Belg het erepodium op een WK-toernooi. En dan het weer. Vannacht zijn er diverse gebieden waar het bewolkt is en waar het ook nevelig kan zijn. Daar zakt de temperatuur niet verder dan 1 of 2 graden boven 0. Op plekken waar brede opklaringen voorkomen wordt het min 1 tot min 3 graden. Morgen overdag zijn er gebieden met wolken en nevel, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Dinsdag valt er wat regen of natte sneeuw. De dagen daarna is het meest droog en is er ook vaker zon. Het wordt wel wat kouder. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt, Binnen zit John Jansen van Galen. Toen we vanmorgen wakker werden, hoorden we een merel zingen. En toen we even later hardliepen, liepen, op een prille zon, een teer en warm licht... over de geelbruine, wuivende rietvelden in het wisken. En een van ons zei dat ze het voorjaar al kon ruiken. Goedenavond, welkom bij het oog dat vanavond met u over de hele wereld flitst. Naar Amerika voor Joko Ono, naar Argentinië voor Julio Posch, naar Syrië voor Brahimi, naar Kenia voor Giel Belen... en wel voor de volgende vragen. Is Joko Ono morgen 80. nou echt zo'n takkenwijf... en wat is haar betekenis als kunstenares? En hoe groot is de kans dat Julio Posch, beschuldigd van moorden... voor Fidela's junta de gevangenis uit mag... En heeft VN-gezant Brahimi in Syrië nu echt het begin van het eind van de donkere tunnel bereikt? En wat doet Giel Bele in vredesnaam ten behoeve van de presidentsverkiezingen in Kenia? Om vijf voor twaalf dan nog Nike en de Blade Runner. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 17 februari. Meer dan bidden kunnen ze in Legge in Oostenrijk niet voor prins Friso doen. Precies een jaar geleden werd hij overvallen door een lawine. Sindsdien ligt hij in coma. In de kerk in het dorp vond een herdenking plaats. Wij bidden tot u voor de zeer zieke prins Johan Frieso. Wij bidden voor zijn familie, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, voor zijn moeder, voor zijn hele familie. In Leg is sinds het ongeluk veel veranderd. Er wordt door middel van borden informatie gegeven over veilig skiën. Ook de verkoop van speciale rugzakken, lawine airbags, is flink gestegen. Het wordt immer publieker. Er zijn immer meer wat ze de uitlijn. Iedes jaar. Maar skiers moeten zich realiseren dat zo'n lawine airbag geen wondermiddel is. waarschuwt een reddingswerker. Ook een airbag is een werkvolle nur het is geen garantie dat ihnen niets gebeurt. De lawine weet niet dat ze een airbag dragen. De paus houdt het voor gezien en treedt eind deze maand terug. Als je Benedictus XVI nog in actie wil zijn, moet je er snel bij zijn. Vandaag was een van de laatste momenten om hem het gebed en de zegening te horen uitspreken... vanuit het raam van de Sint Pieter in Rome. Pater, et filius, et spiritus sanctus... Amen. Grazie. Tienduizenden mensen waren erop afgekomen. Het Sint-Pieterplein stond helemaal vol. De paus bedankte alle gelovigen die de afgelopen dagen voor hem hadden gebeden. Thank you for prayers and support you have shown me in these days. De rem moet erop bij de Europese president Van Rompuy. Dat vindt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Volgens hem kijkt Van Rompuy te ver vooruit naar een Europees ideaal... terwijl de burger zich druk maakt over concrete problemen... zoals met de euro. Timmermans verwoordt het als volgt. Kijk, als je meer gas geeft en je eindigt uh, 100 kilometer verderop... met alleen nog maar een stuur in je handen en een motorblok onder je... en de rest van de auto staat ergens uh, in stukken op de snelweg... Een Europese Unie die nu meer gas geeft zonder de bevolking... daar deelgenoot van te maken, zal stranden. Het was een mooie dag voor het Nederlandse schaatsen. Op het WK Allround werden Sven Kramer en Irene Wüst wereldkampioen. Kramer vestigde daarmee een record. Hij werd het voor de zesde keer. Nummer zes heeft nog nooit iemand gehaald natuurlijk. en uh, ja, Dat is stiekem nog wel heel leuk. Zes keer wereldkampioen Allround. Je vraagt je af, wat moet je nog in het leven? Harder lopen dan USM Bol, maar dat gaat ook niet leuk. Op de schaats neem ik aan. Of heb je nog plannen in een andere richting nog? Nee, nee helemaal niet. Uh, ik, uh, ik vind schaats ik leuk om te doen en uh, ik heb er heel veel lol aan. En dat gaat hartstikke goed. En, uh... Dit wil ik zo uh, so lang mogelijk blijven doen. Irene Wust werd voor de vierde keer wereldkampioen allround. Jezelf goed noemen is dan niet meer arrogant het getuigt van zelfkennis. Ik denk als ik gezien wat ik rijd en wat concurrentie rijd... dan ben ik gewoon heel erg goed. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En hier tegenover mij heeft Freddy van Tijn... die de kranten vanmorgen vroeg al heeft samengevat... en haar samenvatting nu begint voor te lezen. Stap om half drie in uw auto en vlucht via de A58 naar Bergen op Zoom. De Volkskrant schrijft dat zo'n vluchtadvies met tijdstip en route... duizenden levens kan redden bij een dijkdoorbraak. Voor haar promotieonderzoek aan de TU Delft onderzocht Olga Huibrechtse Walcheren... dat is het dichtstbevolkte schiereiland van Zeeland. Bij een traditionele evacuatie, waarbij mensen zelf kiezen voor de snelste weg... kunnen 56.000 mensen zich bij tijds uit de voeten maken... Bij de slimme nieuwe evacuatiemethode zijn dat er 75.000. Spits waarschuwt dat werknemers voor 1 januari 2014 samen met de baas hun pensioenregeling tegen het licht moeten houden. Op die datum moet de regeling voldoen aan de nieuwe eisen van de Belastingdienst. Het probleem is volgens verzekeraar Delta Lloyd dat in veel contracten de letterlijke woorden 65 jaar of AOW-leeftijd worden gebruikt, terwijl dat straks door het verhogen van de leeftijdsgrens voor de AOW niet meer de pensioenleeftijd is. Vrijdag meldde minister Dijsselbloem een meevaller van ruim 3 miljard euro die zal komen uit de winst die de Nederlandse bank maakt op de noodleningen voor probleemlanden. De oppositiepartijen liet al weten dat ze er veel vragen bij hebben. De Telegraaf schrijft morgen dat alleen al de timing van de bekendmaking wantrouwend maakt. Vlak na de kostbare nationalisering van de SNS-bank en het woonakkoord. Spits speculeert over de mogelijkheid dat gendoping over tien jaar werkelijkheid is. De aanleg om te excelleren in een sport ligt deels opgeslagen in de genen. In het DNA. Diegenen kunnen binnen afzienbare tijd zo worden gemanipuleerd... dat we nog harder lopen of zwemmen. Voorspellen dopingautoriteit en begeleider Twan Pieters... en een van zijn studenten. En opsporen zal zeer moeilijk zijn. Dat daar, dat is niet alleen een kozijn, zegt Bill McDonough in Trouw. Wijs naar een raam. Het is ook een stuk aluminium dat over twintig jaar... twee of drie keer zoveel waard is als nu. McDonough is een van de bedenkers van Cradle to Cradle... waarbij materialen voortdurend in kringloop blijven. Hij is ook hoofdontwerper van een kantorenpark in Hoofddorp... dat wordt gebouwd op die principes. De materialen waarvan dit park 2020 is gemaakt... moeten aan het eind opnieuw worden gebruikt... in eenzelfde of een hoogwaardige toepassing. Energieverbruik is volgens McDonough het probleem niet. Er is bijvoorbeeld zonne-energie genoeg. Maar bij materialen ligt dat anders. Die voorraden worden niet aangevuld, dus daar moeten we zuinig mee omgaan, zegt hij in Trouw. Spits schrijft over de bijzondere overwinning van Pek Zwolle op Feyenoord vanmiddag. Pek won volkomen onverwacht met 3-2 van Feyenoord. Spits vindt dat Arne Slot de drijvende kracht daarachter was, het rustpunt en de leider van het team. En Spits wijst erop dat Slot heel graag nog een jaartje door had willen voetballen... maar dat hij net deze winter te horen heeft gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd. Hij zou nog maar weinig toegevoegde waarde hebben voor de selectie. In zijn Natuurdagboek in Trouw wint Koos Dijksterhuis zich op... over de manier waarop wij Nederlanders omgaan met het landschap. Wat mooi is, stoppen we weg, Wegen breed, sloten dicht. Staan er bomen in de weg, kappen. Honderden woudreuzen in Amelisweert staan in de weg... De laatste bezuinigingen rekken hun leven nog even, maar niet voor lang. We vinden wachttijden best, maar alleen in de zorg, niet op de A27. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Coldplay met Speed of Sound. En morgen is het een belangrijke dag voor Julio Posch, de oud Transavia-piloot... die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zogenaamde dodenvluchten... in Argentinië in de jaren van het Fidela-regime. Uh, vanavond kreeg hij bijstand uit onverwachte hoek, namelijk van onze minister Timmermans. Goedenavond, Kees Elemas, correspondent, momenteel in Buenos Aires. Goedenavond. Goedenavond. En ook goedenavond, advocaat Geert-Jan Knoops... Uh, Kees Elenbaas, vertel eerst eens... morgen is het inderdaad vast een belangrijke dag voor Porsche... want hij zit al drie jaar vast en mag zich nu voor het eerst uitspreken, hè? Ja, ja, de spanning die is, uh, die is enorm uh, aan deze kant. Uh, we hebben vandaag uh, uitgebreid gesproken met zijn uh, Argentijnse advocaat... Gerardo Jebanjes, en uh, daar was ook uh, mevrouw Potje aanwezig. Uh, ja, inderdaad, een grote dag uh, morgen... Maar mevrouw Potj, die was uh, ja, duidelijk heel boos, zenuwachtig, aangeslagen toch... Uh, door wat er allemaal aan de, aan de hand is uh, met haar man... die ze eigenlijk al drie jaar lang niet, uh, niet privé heeft, uh, heeft kunnen spreken. Um, en, een grote dag omdat hij zich kan verdedigen... maar tegelijkertijd is er ongerustheid uh, aan de kant. En dat, dat sprak zij ook uit. Van, ja, dat ondanks het feit dat zij ervan overtuigd is dat hij onschuldig is... en dat hij zijn verdediging heel goed heeft voorbereid... is ze toch bang dat hij wellicht uiteindelijk veroordeeld zal worden... omdat zij het toch min of meer ziet als een politiek proces wat ja. er in gaan is. Hoe is het volgens haar met hem? Slecht. Dat, uh, in één woord slecht. Dat is, uh, dat is wat, ze, wat ze me vertelde. Het gaat, fysiek gaat het goed met hem. Zijn gezondheid is, uh, is in orde, maar... Uh, ja, het gaat slecht met hem. Uh, uh, uh, hij, is, hij is boos uh, uh, over al het onrecht wat hem, volgens hem is, uh, is aangedaan. Uh, en ja, die, die, het, het staat ook over op de rest van de familie... is wat ze, wat, wat ze ons vertelde, uh, de kinderen, de kleinkinderen... die, die hij uh -huh. dat niet gezien uh -huh. heeft. Uh, ja, dus, dus wat dat betreft gaat het niet echt goed. Nee, en heeft hij een zwaar ge gevangenisregime? Nee, dat, dat valt op zichzelf, valt dat, valt dat reuze mee. Bovendien eh, zit hij natuurlijk met, eh, met een groot deel eh, ja, van... Militairen, ook andere piloten die daar vastzitten in diezelfde Marcos uh, pasgevangenis. Dat regime dat valt, uh, dat valt reuze mee. Ja. Um, maar goed, het is, het is, uh, ja, hij zit er al meer dan drie jaar. Dus het ja. is, uh, heeft lang genoeg geduurd wat hem ja. Daarom wil Porsche ook het proces nu graag buiten de gevangenis uh, afwachten. U hoort uh, hem zelf in brandpunt hedenavond. Nou, ik hoop dat, uh, dat de minister met één uh, met woord um, ja, uh, vragen aan de uh, minister van buitenlandse zaken hier in Argentinië. Ja, die kans om de proces te volgen in, in vrijheid. Ja, eh, minister Timmermans heeft eh, gezegd dat onze ambassadeur de Argentijnen... zal laten weten, quote, dat Nederland op humanitaire gronden... het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis ondersteunt. Is dat volgens jou, Kees Helemaas een ommezwaai in de Nederlandse opstelling? Ja, dat is het zeker. Het is, het is zeer opmerkelijk. Want de vorige minister van Buitenlandse Zaken... die, eh, ja, die heeft eh, iedere interventie eh, wat dat betreft... Eh, ja, niet gedaan of, of, of misschien zelfs wel, wel voorkomen. Um, we herinneren ons wellicht dat, dat Potsch uiteindelijk is gearresteerd in, uh, in Spanje... en vervolgens ja. is het uitgeleverd aan Argentinië. Er zijn heel wat uh, verhalen daaromheen geweest... dat het misschien zelfs een een-tweetje was... tussen de verschillende ministeries van Justitie... omdat uh, ja, Nederland heeft geen verdrag met, met Argentinië. Dus als hij in Nederland gearresteerd zou zijn... zou dat veel ingewikkelder uh, uh, zijn geweest. Dus ja, je vraagt je af waarom nu minister Timmermans wel ineens tot dat besluit Ja, en je na, vraagt je ook af, zal, na, dat, na zal dat helpen... dat een Nederlandse minister eh, Potje te hulp komt? Zijn de Argentijnen nou, daarvan onder kijk, de indruk? Nou, een ander opmerkelijk ding was overigens... dat, dat de Argentijnse advocaat van Potje helemaal niets afwist van dit, oh. uh, van dit verzoek. Maar wat denk je, hij zal het helpen? Uh, nou, hij zegt dat hij, hij... gaat dus deze week gaat hij opnieuw een vrijlatingsverzoek indienen... en hij denkt dat het zeker zal helpen als Nederland... Bepaalde garanties kan geven dat, dat Porsche uh, ja, op een andere plek het, het, het gerecht zal, zal afwachten. Dat zal zeker helpen bij zo'n. Ja, garanties, daar is nog geen uh, sprake van, maar dat zal dan moeten. Gert-Jan nee. Knoops, uh, nogmaals, goede avond. U bent betrokken bij de zaak als advocaat van Porsche vanuit Nederland. Wat, wat voor hulp en bijstand gaat Nederland nu volgens u bieden? Nou, ik ben al vanaf de zomer, wat meneer Elenbaas zegt, dat klopt. Ik ben eigenlijk al vanaf de zomer bezig om eh, de voormalige minister van Roosendaal te bewegen... om actief te interveniëren in deze onverkwikkelijke zaak waar Nederland meer verantwoordelijkheid draagt. Dat heeft er eh, niet in geresulteerd dat er een, een actieve interventie kwam. U heeft minister, minister op ons verzoek eh, wel een eerste stap gezet. Uh, is misschien de bevaring humanitaire Hele, helaas, meneer Knoopsen, u, u valt helemaal weg. We bellen u opnieuw. Uh, Kees Elebaas, uh, weet je wat Porsche morgen in grote lijnen gaat zeggen? Nou ja, hij heeft een, een enorme verdediging heeft hij voorbereid. Daar heeft hij maanden aan gewerkt samen met, met Gerardo Ibanez, met die um, Argentijnse uh, advocaat. En ik denk dat het voor het eerst in de geschiedenis van de Argentijnse rechtspraak is dat er een PowerPoint-presentatie wordt gegeven. Ja, ja. Want dat, dat heeft hij voorbereid. Uh, hij gaat werken met, met landkaarten, met, met allerlei foto's. Um, ja, hij gaat uh, omstandig uitleggen dat hij niet betrokken kan zijn geweest... bij die, die, uh, die beruchte vlucht nee. des doods. Omdat hij op, op de momenten dat dat plaatsvond... op, op, op andere plaatsen in, in Argentinië okay. actief was. Ja. Meneer Knoops, welkom opnieuw. U was, ja, sorry. U was bezig uiteindelijk te zetten hoe die hulp en bijstand van Nederland gezien moet worden. Ja, dus vanaf juli al bezig met Rosenthal die inderdaad niet actief wilde interveneren. Nu is de eerste stap wel gezet. Het verzoek wat wij al maanden geleden hebben gedaan, is afgelopen week in die zin toegewezen dat meneer Timmermans om humanitaire redenen uh, zijn steun verleent. Het is, het is zeker, wat ook meneer Enema zegt, een, een, een eerste stap. Um, ik, of dat voldoende is, weten wij niet. Het verzoekschrift is natuurlijk primair gebaseerd op de uh, onschuld van de heer Potsch, uh, de lengte van zijn huidige voorrest, al ruim drie jaar, en de te verwachten lengte van het proces dat zeker nog twee tot drie jaar in het meest gunstige geval zal duren. So. Uh, en natuurlijk de internationale verdragen die ook roepen om een snelle berichting. Ja. Kijk, het bijzonder is natuurlijk wel dat Porsche meteen morgen zijn documenten, zijn argumenten zal prijsgeven. Maar je moet er denk ik zien in de totaliteit van de zaak dat de verklaring maar, van die minister kan werken. Ja, maar dat punt wat ik aanroerde met Elema, is dat Nederland dan ook garanties zou moeten geven dat Porsche wel degelijk gewoon voor de rechter gaat verschijnen. Dat, is... zal Nederland niet, dat zal Nederland niet kunnen doen. Nee. Uh, dit, is, dit is het maximale wat uh, minister Timmermans kan doen. Dat is natuurlijk al bijzonder dat Nederland normaal gesproken uh, niet zo interveneert. Um, ik heb uiteraard ook met het uh, ministerie de mogelijkheid besproken om garanties af te geven. Dat kan Timmermans niet doen omdat hij het garant moet staan voor een derde... En dat kan Nederland niet, nee. maar uh, aan de andere kant, Potsch is al vijf maanden een keer op Borg vrij geweest in 2010. Ah. en heeft zich toen keurig aan de Juist. voorwaarden gehouden ja. en heeft ook alle belangen om mee te werken, want hij wil zijn onschuld aantonen. Oké, okay. uh, Kees Elebaas, Potsch is onderdeel van een massaproces, 68 anderen staan terecht. Uh, hebben die ook van die lange verklaringen afgelegd? Nee, nee, helemaal niet. Nee, de meesten hebben vrij korte verklaringen uh, afgelegd. Um, en ja, je moet wel bedenken dat, dat Julio Poch... eigenlijk uh, in Argentinië in ieder geval... een van de, van, van de onbekende uh, gevallen is van die, van die 68. Ja, maar mijn vraag dat is eigenlijk... waarom pakt hij het zo anders aan? Met een lange, met PowerPoint, met meer dan vier uur uh, praten? In de eerste plaats omdat uh, de rechters die nu uh, uh, dit tribunaal voorzitten... dat het nieuwe rechters zijn... Die hebben niet eerder van Julio Potsch gehoord. Die weten ook niets van het voortraject. Dus hij uh, maakt een, een, een hele show om duidelijk te maken... dat hij een uitzonderlijk geval is onder die uh, 68. En hij zal omstandig aantonen, uh, uh, ja, nogmaals, dat, dat, dat hij nee, niet op die plaatsen kan geweest uh, ja. kan zijn. Dat ja. hij het niet gedaan kan hebben, inderdaad. Ten, ten slotte, Geert-Jan Knoops, hoe groot acht u de kans... dat hij nu inderdaad uh, buiten de gevangenis verder het proces mag afwachten? Nou, die kans is wel groter dan alle andere kansen, want er zijn natuurlijk eerdere verzoeken gedaan tot voorlopige vrijlating die zijn afgewezen. Het bijzondere is wel dat we hier te maken hebben met de rechters die straks ook over de schuld of onschuld oordelen. En dat zijn ja, ja. de rechters tot dusverre niet geweest in het voorjaar. En hij heeft nu hele sterke argumenten. Een van de nieuwe stukken die hij inbrengt morgen is het rapport dat op ons verzoek is uitgebracht door generaal Netto. onderdoor Netto van de luchtwacht, een van de topvliegers in Nederland, die ook zijn... Vliegersmogboeken heeft uh, geanalyseerd en tot dezelfde slotsom is gekomen als de Argentijnse deskundige. Namelijk dat het onmogelijk is dat Potsch die dode vluchten heeft uitgevoerd. En dan okay. is een nieuw argument. En ja. dat dat Potsch gaat inbrengen. Oké, okay. tot zover de kwestie Julio Potsch. Uh, Kees helemaal gert jan Knoops, dank. Graag gedaan. <laughs> ah. Ja. You're not the type type of girl to remain with the guy with the guy shot. Oh. fine by me. Volgens VN-gezant Brahimi is de Syrische regering nu bereid tot een dialoog met de oppositie over een vreedzame oplossing van het conflict in het land op een territorium van de VN. En Brahimi noemt dat een begin om uit deze donkere tunnel te komen. Sander van Horen, correspondent Midden-Oosten, goedenavond. Goedenavond. Is het een hoopvol begin? Ja, god, is dat moeilijk. Je kunt niet in het hoofd van Brahimi kijken. Dus uh, de, de cruciale vraag lijkt een beetje te zijn... wat heeft hij precies gehoord van de Syrische regering? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de Syrische regering... vanaf het begin van de opstand daar, dus dat is een jaar geleden... heeft gezegd dat ze een dialoog willen met de oppositie. Waarbij de grote vraag natuurlijk is, waarom willen ze dan over praten en met welke oppositie? Eh, tot nu toe is het altijd duidelijk geweest dat voor de Syrische regering de oppositie bestaat uit groepen in Damascus. Die worden gezien als de officiële oppositie. En dat is dus met nadruk niet wat wij in het Westen als oppositie zien. En waar dan over te praten is volgens de regering, is eh, hervormingen binnen het systeem. En daar wil die oppositie zoals wij hem zien in elk geval niet over praten. Dus nee. hoeveel ruimte daar zit en of daar iets veranderd is, dat weten we gewoon op dit moment niet. Nee, maar was tot op heden niet ook het springende punt... dat de Syrische regering alleen onderhandelingen of gesprekken wilde voeren in Syrië... en nu bereid schijnt te zijn dat op gebied van de Verenigde Naties te gaan doen? Ja... Waarbij met heel veel nadruk dat ook nog in Syrië kan zijn. Hè? Daar zijn panden van de Verenigde Naties en ook daar is weer onvoldoende duidelijkheid over. Maar laten we het met Brahimi dan eens even positief benaderen. Kijk, de, de, de, de woordvoerder van de Syrische oppositie, Al Ghatib, die heeft vorige week een deurtje opengezet. Die heeft gezegd, ik wil best praten met niet besmette figuren binnen de Syrische regering. Zou je bijvoorbeeld aan president kunnen denken en um, daar is toch een deur opengezet die Brahimi... Nu open houdt en eigenlijk de bal neerlegt in Damascus. Jongens, jullie hebben gezegd: wij willen praten, hier is een gesprekspartner. Ga er nu maar eens op in. En nogmaals, de vraag is een beetje uh, of de Syrische regering zo ver wil gaan. Maar uh, Brahimi doet nu wat anders nog. Hij voert de druk op op bijvoorbeeld Rusland, de grote vriend van uh, Damascus, en maakt het voor Rusland nu ook moeilijker om te zeggen: uh, praten heeft geen zin. Nee, hij hoopt dat Rusland nu druk zal uitoefenen op de regering van Al-Assad... om dat gesprek daadwerkelijk aan te gaan. Maar zou het van de andere kant dan ook zo moeten zijn... dat de meest uh, radicale leden van de oppositie van zulke gesprekken... worden uitgesloten en dat alleen de gematigden straks aan tafel uh, gaan zitten? Nou ja, dat, dat zal vanuit Damascus ongetwijfeld een, een eis zijn. Maar kijk, voor Brahimi uh, speelt er natuurlijk iets anders. Hij ziet die radicalisering onder de oppositie ook wel. Hij ziet dat de radicale groepen op dit moment uh, dingen op de grond kunnen doen... die de gematigde groepen met moeite kunnen doen. En dat die radicale groepen dus aan populariteit winnen. Nog weer een reden voor hem om die diplomatie nog maar weer een kans te geven. En ja, dat, dat is misschien ook een reden waarom hij dat, uh, uh, die, die uitspraak zo heeft gedaan als hij die vandaag deed, om maar weer een soort van momentum te creëren... in dat diplomatieke proces, om er nog één keer een slinger aan te geven... in de wetenschap, dat als dat niet lukt... de situatie alleen nog maar kan verslechteren. Kortom, een gebaar van tegemoetkomendheid, maar tactiek tactiek totdat het tegendeel bewezen wordt. En wat dus nu echt cruciaal is, is wat heeft hij te horen gekregen in Damascus? Zit daar een echte opening ja. of zit daar geen echte opening? En als er geen echte opening zit, ja, dan is het echt tactiek. Dan is het, moet het via Rusland lopen en dan heb je weer zoveel omwegen... dat het alleen maar tot somberheid kan stemmen. Sander van Horen, bedankt. Tot zover Syrië. Ghetto Radio, This is Nano Performance Forward. Jerry Joe Jangstam chilling in Nairobi. Ik dank nooit, is allemaal man, a bad man, een bad man. Dit is Ghetto Radio. Ik dank nooit, Ghetto Radio. Ghetto Radio. Ja, Ghetto Radio, rechtstreeks uit de slums van Kenia. Daar is nu mijn beroemde collega van Radio 3, Giel Bele, met wie ik op dit moment verbonden ben. Zeer vereerd. Goedenavond. Hey John, goedenavond. Wat brengt jou in Kenia? Nou, wij van 3FM uh, steunen al een paar jaar. Ghetto radio met onze Serious Quest uh, glazen die wel bekend is, is er al jaren een uh, glazen ook in uh, Kenia. Ja. Dit jaar ook weer. En uh, het heeft alles te maken met de verkiezingen die hier over een paar weken zijn. En uh, het heeft mij eigenlijk, uh, nou ja, doordat ik uh, uh, tijdens de decemberweken contact had, uh, ja, nieuwsgierig gemaakt naar... naar ja, Hoe dan de vibe hier is en hoe dat Get -the Radio werkt. En uh, nou, ik kan je zeggen: ik ben er nu uh, een paar dagen en het is allemaal heel kort, uh, maar zeer indrukwekkend. En, uh, en, en dat politiek hier leeft, dat mag duidelijk zijn. Ja, maar even voor goed begrip: Glazen Huis, dat is hier inzamelen voor goede doelen, maar daar is het het bevorderen van uh, goede verkiezingen. Ja, Oehannes zei dat dan. En Dit jaar was inderdaad het, uh, het doel om uh, aandacht te besteden aan de verkiezingen. Uh, vote voor peace, vote voor Kenia. Kortom, het maakt niet uit wat je stemt. Stem, uh, maar laat het daarna in godsnaam rustig blijven. Ja, maar daarover gesproken: vreedzame verkiezingen. We, we horen dat er gisteren een bom ergens te vroeg is afgegaan die voor een kandidaat was bestemd. Wat heb je daarvan gehoord? Ja. Nou ik moet je zeggen, gek genoeg krijg je dat dan hier natuurlijk helemaal niet mee. Want ja, het is niet dat hier overal eh, tv, internet of wat dan ook open staat. Ik zelf eh, kwam daar wel achter eh, op het moment dat ik weer eventjes internet had. Maar je voelt wel in eh, in algemene zin. Ja, je voelt de spanning. Je voelt, uh, en dat is niet zozeer negatief hoor, maar ook zeker wel. Uh, iedereen is er gewoon mee bezig. Ook, ook jonge mensen, dat vind ik uh, met name wel gaaf om te merken. De Ghetto Radio is echt een station voor en door jongeren. Met gewoon echt de goede, hippe muziek van nu die hier helemaal wat is. Maar ook zeker politieke discussies. En dat, uh, ja, dat voel je gewoon wel, het broeit. Ja, maar heeft Ghetto Radio denk je genoeg invloed om, uh, om, om vreedzame verkiezingen te beïnvloeden? Nou, dat zou wel heel naïef zijn om dat te denken. Maar ik denk uh, dat het zeker baten bij heeft. En uh, kijk, uh, de negatieve variant weten we ook van vier jaar terug... toen een radio DJ ervoor zorgde dat er uh, heel veel mensen... Uh, nou ja, echt, echt letterlijk op moordpad gingen omdat een, een presentator dat zei. Nou ja, laten we hopen dus dat het andersom in ieder geval ook uh, een klein beetje zo kan gelden. Ja. Wat voor zender is het precies, Keto Radio? Uh, nou ja, het is een zender die uitzendt vanuit, uh, nou ja, nog net een beetje uh, de rand van, uh, van, uh, van de ghetto. Uh, met hele jonge mensen en wat ik zeg, ja, ze draaien echt de, de tunes van nu. Ik vind dat als muzieklied hebben echt fabuleus om te horen, want het, uh, ja, het, het, het scheurt toch wel zeker aanteken wat wij in Europa kennen met dat verschil... dat natuurlijk een heel andere stijl is. En ik zal ook morgen in mijn programma uh, met de DJ's van Ghetto Radio... Uh, wat klanken laten horen van uh, wat hier uh, allemaal happening is. En zo is het ook een beetje gekomen... omdat ik zelf één trek heel veel ben gaan draaien in Nederland... en ook nog meer zal doen. Zeg maar, morgen breng je dus je eigen ochtendshow... maar nu op Ghetto Radio. Uh, nee, uh, vanuit de studio's van get The radio Ik vind vooral dat zij zelf ook een eigen uitzending moeten doen. Maar ik kom daar vandaan en ik, ik maak me gewoon een ochtendshow... met gewoon uh, uh, uh, het nieuws van nu. Ik bel met iedereen Wust en dan weet ik wat voor grappen. Oh ja. Maar het is, het is, voor is vooral Kenia. ook een uitzending... Ja, precies, nee, ja. maar ik bedoel, het is, het is gewoon een uitzending... die voor, voor Nederlanders wel toegankelijk moet zijn. Maar ja, ja. ik probeer wel gewoon uh, nou ja, uh, een verslag te doen... van wat ik afgelopen weekend heb meegemaakt. Er zijn hier twee concerten geweest, get 2 uh, get together. Uh, en, en, en daar heb ik opnames gemaakt, ik heb uh, nou, interessante gesprekken gehad met uh, Hans Dokker van de ambassade... die toch echt, wel, echt niet verwacht dat het uh, rustig zal blijven. Ik heb natuurlijk ook met, uh, uh, nou ja, met, met, met jullie Radio 1 verslaggever contact gehad om even te kijken hoe hij dat allemaal gaat. Uh, en met Koet daar bedoel ik dan, en ja. uh, natuurlijk ook met, met heel veel jonge mensen. Oké, okay. en hoe ziet die studio er eigenlijk uit vergeleken met je studio hier? Nou, ik moet zeggen, techniek is tegenwoordig allemaal niet zo belangrijk meer hoor. Ik zal dan morgen zitten met een laptop in een microfoon. En dat is tegenwoordig aan een studio. Maar als je kijkt naar de officiële Ghetto Radio Studio. Ja, ze kunnen alle hulp gebruiken, maar het klinkt als een klok. Oké, okay. heel veel plezier morgen en succes in Kenia. Giel Belen, bedankt. Dankjewel Joe. Ghetto Radio, Ghetto Radio. Turn the number one: Ghetto Radio. RB, hip-hop, East African music. Ghetto, Ghetto, Ghetto Radio. Get down with Ghetto Radio. U hoorde Tony Sheridan en de Beat Brothers met My Bunny. Sheridan, uh, leermeester van de Beatles, overleed gisteren en dat werd vandaag bekend. En dit is dan wat wij bij de omroep graag noemen een bruggetje naar het volgende onderwerp. De weduwe van Beatle John Lennon, Yoko Ono, die morgen 80 wordt. Uh, over haar twee galeriehouders, Rob Mallage en Harry Rouet, die haar werk en haarzelf van nabij kennen. Welkom, heren. En eerst even, er deed zich net een klein incident in de studio voor. Wat, wat, uh, wat gebeurde hier? er nou, was een meneer die liep tegen een Painting to be Stepped On van Joko Ono aan. Maar je moet er niet tegen aanlopen, je moet, je moet er niet over struikelen, je moet erop gaan staan. Waarom? Um, Jok Onen heeft op een bepaald moment uh, in 1960 dat idee gehad... om een schilderij niet aan de muur te hangen, niet als een soort uh, wandversiering, maar om erop uh, te gaan staan... Um, je kunt het op verschillende manieren uh, opvatten. Ja. Uh, ja, in ieder geval een schilderij is meer als decoratie. Ah, en, um, nee. en, en, en het heeft een geschiedenis, want in Japan in het 15e eeuwse Japan ja. mocht je geen Christen zijn en moest je op een beeldenis van Christus gaan staan en deed je dat niet, dan werd je gekruiserd. of in ieder geval ja. kwam je op een Verlof, om, geval, andere, ja. aan, aan, ah, een andere ja, manier dan, ja, dan ja, jij. Ja, ja, ja, ja. Is niet, er Dat is geen ernstige schade aangericht. Nee, nee, nee. Tien nou, een euro. nee, nee. Nee, nee, nee. Het is, echte, het is een echte ONO, want ik uh, heb samen met Willem de Rillen een or, uh, festival georganiseerd in 2003. En <laughs> toen heb ik ONO gevraagd om een painting to be stepped on, want dat is natuurlijk een museumstuk, om dat echt nog een keer te mogen maken, maar op een manier dat de mensen het publiek het kon gebruiken. En toen mocht dat op anderhalf maal de oorspronkelijke grootte okay. hebben we gedaan. En, ja, dat, en is dat hier dat je dat nu. Je gaat er straks op staan natuurlijk. Nou, ik wel. Ik een beetje op. Ja. Ja. Ja. Nou, nu ter zaken. Joko Ono. Nou, we zijn tachtig? nog ter zaken. Ja, zeker. <laughs> ja. We zijn eigenlijk <laughs> midden in de zaak gedoken. Ja. Um, we kunnen ons nauwelijks voorstellen... Joko Ono als tachtigjarige bejaarde. Hoe, hoe... Nou, maar zo ziet ze er ook helemaal niet uit. Nee, bedoel, dat is zo geweldig nee, aan het minst. Zij heeft altijd niet beantwoord aan clichébeelden. Dat is zo leuk aan Joko uh, Ono. En zij is helemaal niet de weduwe van John Lennon. John Lennon was de groepie van uh, Yoko Ono. Oké, okay, goed. Mag ook ja. een keer gezegd worden. Correction taken. Ja. Want uh, John Lennon zag haar op uh, de tentoonstelling in Indica Gallery ja. in, in, uh, in Londen in 1966. Ja. Ja. En die was zo enorm van haar onder de indruk. En van het werk. En van het, ook, het ook, ja. werk. Ja. Dus hij keek enorm tegen erop. Ja. Dus, uh, hij hij was noemde dat haar, niet. Haar, haar zijn uh, lerares, als ja. het ware. Meesteres. Hoe hebt u bij haar voor het eerst ontmoet Rob Malas. Ik, uh, werd, ik, ik had een voorstelling met mijn uh, uh, vriend, componist Philip Glass in uh, New York. De de fotograaf. Ja. Dat werd er opgevoerd en na afloop van de première, zij was daar aanwezig. Toen werd ik uitgenodigd om bij haar uh, op de thee te komen in Dakota bij haar thuis. Als een soort uh, ja, uh, bedankje voor dat ze die voorstelling zo mooi vond. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Ja. En toen werd ik al eerst, ik kan me nog heel goed herinneren... nou, ik was natuurlijk vreselijk onder de indruk... dat ik überhaupt uitgenodigd werd. Ja. Maar ja, en de Dakota, dat was echt een waanzinnig uh, appartementencomplex. Het is niet zomaar een... Uh, uh, ja, een flatje. Een flatje, <laughs> achteraf flatje. Nee, dat is echt ja, een soort paleis of zo. Echt schitterend. En dan kwam ik binnen. En, en ik werd dus ontvangen door de, haar secretaris. En die stelde zich voor als uh, Richie Rich... Ik kon niet nalaten om te zeggen, really rich? <laughs> <laughs> nou, daar begreep je helemaal niks van. Ja. Nou, toen uh, werd ik ontvangen in, uh, in die uh, zalen. Het zijn echt zalen, hè. fantastische ruimtes. Nou, en het was eigenlijk heel formeel. Er waren ook andere, andere ja, mensen ja. uitgenodigd en dan kon je dus, nou, we kregen dus thee uh, te drinken met Joko, ja. maar ja, ja, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik moest zeggen. <laughs> ik zei, moeilijk zeggen, nou lekkere thee Joko. Zet ja. nog een pot of zo. <laughs> en Henri ja. uh, nou ik, ik had al wat uh, kleine werkjes van haar, want ze is betrokken geweest bij de Fluxusbeweging begin ja, jaren 60. Over, ja. Juist. en dat heb ik verzameld. En ik wilde graag een tentoonstelling van haar maken, maar um, dat lukt natuurlijk niet zo heel erg makkelijk, want iedereen wilde het wel graag. En nu was het zo dat ze ooit eens een keer een, een bronzen appeltje had uitgeleend... aan een Amsterdamse galerie, waarvan ik nou de naam even niet zal noemen. En uh, die, die weigerde... Die die okay. Hij was het niet. Nee, nee, nee. We zijn er nog ja, helemaal over. <laughs> en, uh, nou goed, maar die dacht natuurlijk... ach, die oude tang, uh, genoeg geld, uh, dat appeltje, dat mist ze niet, maar... Ja, dan wordt ze natuurlijk moeilijk. Want ze is heel aardig, maar dan heb je een, een probleem met haar. Dus toen heeft ze een de manager gestuurd naar Amsterdam. Ik moest die contacten regelen. Want. Uh... Uh, nou heeft een heleboel voet in de aarde gehad, maar dat bronzen appeltje kreeg ze terug. Ja. En als um, uh, dank mocht ik dus, uh, nou als dank in ieder geval, ze wilde graag een tentoonstelling met me maken. Uh, ze heeft een heleboel dingen voor me gesigneerd, dat mocht ik allemaal gratis verkopen. Oh. En ze heeft ook een installatie gemaakt. Dus ik moest een, een bedje, een babybedje, moest ik verzorgen. Nou, het bedje van mijn dochter had ik nog staan. <lacht> en toen heeft ze een tekst geschreven, een handgeschreven tekst. Uh, add all colors of hope. En ik moest een heleboel veel stiften neerleggen. En zo, mensen in Bochten, dat bedje moesten allemaal positieve boodschappen daarop opschrijven. Nou, dat ligt nog steeds in de kelder. Ja. Het is te koop. Ja. Maar uh, <laughs> ik hoop eigenlijk dat het niet verkocht wordt. Nee. Want uh, zolang het niet verkocht <laughs> wordt, is het helemaal van mij. Ja. Ja. Ja. Nou, nou is haar reputatie beroerd. Ze staat er beroerd op. Als de vrouw die een weg zou hebben gedreven tussen de Beatles. Is ze, is, ze, is ze wel aardig of is het echt een takkenwerf? Nee, nee, het is ontzettend aardig, mensen. Ik vond dat ze altijd heel positief. Ik heb u ook nog weer ontmoet in Venetië uh, uh, twee jaar geleden. Was zij de, de, de erekunstenares uh, van het uh, biennale in Venetië? Nou, dan komt ze gewoon binnenwandelen in, uh, in het restaurant. En ja, dat mensen, dat moet je je voorstellen... overal waar zij komt, als ze ergens binnenwandelt... begint de pianist meteen Imagine te spelen natuurlijk. Oh nee, ja. dat is natuurlijk verschrikkelijk. Is dat vreselijk? Nee, maar dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ja. zij weet dat heel goed uh, op te oh. lossen. En zij gaat naar zo'n pianist en geeft het handje en zegt dankjewel. En dan stopt het. Ja, ja, ja, en ja. zij loopt gewoon alleen rond. En het is een ontzettend aardig en inspirerend uh, ja. uh, uh, iemand. En verder, verder is het ook een heel goed een heel belangrijk kunstenares. Ik beschouw het ja. als een van de ja, belangrijke kunstenaars van de jaren 60. Ja. Um, laat ik zeggen, ze is al een heel vroeg stadium... heeft ze conceptuele kunst gemaakt. Zo ja. Iemand als Laurence Wiener is er later bekend mee geworden. Maar deed dit het tien ja. jaar eerder al. Ja. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld een boek gemaakt, Kreepvroed, ja. in 1964 uitgegeven. En er staan teksten in als, het komt erop neer... dat je bijvoorbeeld een herinnering in één deel van je hoofd moet bewaren. Sluit het af en laten de andere helft van je hersenen verlangen naar dat. Nou, dat soort Wacht, teksten staat ja, in het. Geweldig, ja. okay. geweldig. We gaan even luisteren naar een, uh, een lied van Yoko Ono. Walking on Sinai's. Blijf het. <laughs> Het Weekblad Vrij Nederland schreef deze week... sommige gruwen bij de gedachte dat Joko Ono muzikus wordt genoemd. Kunnen jullie zich dat voorstellen? Nee, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Ik vind dit een prachtige opname. En ik vind het een van de meest uh, invloedrijke nummers... die ik ooit in de rock'n'roll gehoord heb. Die stem is zo sexy en zo... Uh, uh, prachtig. En die muziek is heel opwindend. Het is niet voor niets dat ze nog steeds hits heeft... in ja. de, de house-scene op dit moment. Als ja. 80-jarige. Nou, ik zou niet weten wie dat uh, haar na kan vertellen. Ja. ja, u sprak zo net over haar als kunstenaar. Maar ziet zij zichzelf ook als zangeres? Ja... Uh, het aardige is dat die Fluxus-kunstenaars... waar ik het ja. over had... Uh, waar die, die wilden verschillende disciplines uh, uh, ja, uh, verenigen. <lacht> en uh, heel veel van die kunstenaars... hielden zich met verschillende media bezig. Dus ja. muziek en beeldende kunst. Een uh, muziekstuk kon eruit zien als een faas met bloemen op de piano. En Ono is vanaf het allereerste begin... niet alleen met beeldende kunst geweest, bezig geweest... maar ook met muziek, met theater. En dus voor haar was het niet eens zo'n hele grote stap. Ze heeft zich erin uh, ja, gegoten. In, in principe... Flux is het, het concept, alles is mogelijk. Ja. En dat deed zij. Dus zij was altijd met de stem bezig. Ze heeft ook anderhalf uur staan krijzen. Daar gaan we nu eens even horen. We <laughs> laten Ik een fragment horen waarin Yoko Ono een performance uitvoert. <laughs> Nou, het doet heel erg denken aan het concert ja, ja, ja. waar de melkweg ooit ja, ja, ja. Mee, bijgewoond ja. um... Nou, ze heeft dat soort bijdragen altijd aan platen geleverd en zo. Zo'n heel concert uh, is misschien wat erg lang. Nou, maar ik vond het geweldig te... om erbij te zijn. Ja, je moet, je moet er gewoon tegen kunnen. Ja. Maar dat vind ik juist leuk aan haar kunst. Ja. Het is geen kunst die uh, uh, mensen behaagt. Het is kunst waar je nee. iets mee moet, van, moet vinden. Je moet er een houding ten aanzien van doen. En dat vind ik altijd wel goed van haar. Zij heeft altijd haar eigen zinnen uh, doorgezet. En, en doe er maar wat mee. Ik vind dit een soort... Ja, Loflied op het feminisme, zou ik maar zeggen. Ja, ja. ja. Nou, hebben jullie allebei tentoonstellingen met haar gemaakt. En wat ja. opviel aan, aan jouw verhaal, Harry Rue, is dat ze eigenlijk heel uh, soepel is om mee te werken. Is dat ook jouw Je moet ervan? alleen geen ruzie met haar hebben. Ja, oh, nee. <laughs> nee, ja. het is Malash? natuurlijk... Ja, zij is toch een, een, een heel eigenzinnig iemand. Ja. En dat, ja, voor dit weet, uh, zet ze de zinnen door natuurlijk. Ja. En maar, dan, ja, daar moet je ook maar tegen kunnen. Ja, maar ik moet wel zeggen dat als je er. Ik heb het dan geholpen op een hele kleine. met uh, iets, iets, iets heel makkelijks heb ik er. dat appeltje terug uh, helpen. Dus toch wel een beetje ja. te waarderen. Ze heeft ja. uh, eigenlijk allerlei dingen gesigneerd. Er was een editie die was incompleet. Allerlei oude materialen hebben ze bij elkaar gezocht. zodat mijn editie weer helemaal compleet was. Ze heeft veel voor me gedaan. Dus ja, ja. Uh, dat vergeet ik ook niet. Ze is John, echt, uh, ja. John Lennon heeft gezegd: zij is werelds beroemdste. Onbekende kunstenaar. Iedereen kent haar naam, maar niemand weet wat ze doet. Is dat nog steeds zo? Nee, dat is niet zo. Ze is nu echt wel doorgebroken internationaal. Ze heeft een hele grote opzichtertolstelling in Frankfurt op dit moment. Zij gaat optreden in Berlijn, in de house zien met haar zoon ja. samen. En ze heeft, geloof ik, al. Tien hits in die, in die house scenes. Maar, bij maar één ding. In 1972 heeft ze meegedaan aan de Documenta in Kassel. Als je daar in die jaren aan meedeed, dan was je een grote sterren. Ja. Door Harald Zeeman, een ja. van de belangrijke tentoonstellingen, werd ze uitgekozen. En ja, ze werd ja. niet. Uit, John Lennon speelde nog helemaal geen enkele rol. In 1972. Ja. Uh, was zij gewoon, uh, als kunstenares werd ze daarvoor gevraagd. Ze had ja, een hele ja. grote reputatie. Ze was al van belang in, die, in die periode. Ja. Dank ja. heren Malasje. En Ruwe voor uw bijdrage in zaken Yoko Ono, 80. Just wave your arms all about. Let the Lord hear your shout Devil kicks He don't allow music By the river sticks You're wicked and you to pray you all must behave If you want to be saved Sing you sinner Drop everything, let that hard money ring up to heaven and sing. Sing, you sinners, just wave your arms all about. Let the Lord hear your shout, pour that music right out. Sing, you sinners, wherever there's music, the devil kicks. Q'en met Zing Your Sinners. Het is 5 voor 12. Dit is mijn weefsel. U hoorde de Nike-reclame met Blade Runner Oscar Pistorius. Nike haalde het filmpje van de site nadat Pistorius was gearresteerd... op verdenking van het neerschieten van zijn vriendin. Marcel Beerthuizen is marketingdeskundige. Goedenavond. Goedenavond. Denkt u dat er paniek uitgebroken is bij Nike... toen bekend werd dat Pistorius was gearresteerd? Nee, um, dat denk ik niet. Um... Maar dit is natuurlijk wel iets waar je niet op zit te wachten. Uh, dus wat zeg je dan? Goh, we kijken het onderzoek aan. Uh, hij moet eerst veroordeeld worden. En pas als hij veroordeeld is, dan uh, kunnen we ook echt ingrijpen. Voor ons nog is hij verdacht. Ja, maar hoeveel last heeft Nike van het feit alleen al... dat ze een van moord verdachte uh, atleet sponsoren? Nou, Daar hebben ze niet zoveel last van, omdat zeg maar, het publiek, de consument... die houdt Nike daar niet voor uh, verantwoordelijk. Wat wel opvalt, dat zij de laatste tijd wel wat meer met dit soort zaken te maken hebben gehad. Nou zeg. Tiger Woods, de... Lance Armstrong, en dan kan ik nog wel even doorgaan. Ja, de dus... drankzuchtige Brett Fever en de illegale hondengevechtenorganisator ja. Michael Vick. Ja. Werkt dat allemaal bij elkaar niet tegen, Nike? Nee, want ze hebben natuurlijk ook nog een hele rij van atleten... die zich wel gewoon blijven gedragen, gelukkig ja. maar, zou je zeggen. Maar dit trekt en... veel aandacht. Het krijgt heel veel aandacht. Soms is publiciteit goed. Uh, als, het, als de integriteit van de sport echt in het geding komt... zoals dat met Lance Armstrong het geval is... Ja, dan moet je echt zeker ingrijpen als sportmiddelenfabrikant. In dit geval gaat het heel vaak om activiteiten ja, in, in, in de privésfeer. Dus dan is het ook wat moeilijker om daar iets van te zeggen. En het publiek vindt daar ook niet zoveel van. Daar kan Nike niks aan doen. Nee, oké. Okay. Dank Marcel Beerthuizen, marketingkenner. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Pieter van de Wielen... zometeen Jan en zijn maat... en ik eindig met een gedicht uit de nieuwe bundel van Hugo Klaus. Rendezvous. Hij wachtte op het afgesproken uur. Onder ging het zonnevuur. Ook zanderen en dagenlang. Hij werd de prooi van de luizen van het verdriet. Maar verhuizen deed hij niet. Het parelsnoer dat hij gekocht had voor haar hield hij klaar als een paar handboeien. Dit is Radio 1.